Sidi Dijkers met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door luchtaanvallen. Oekraïense media en buitenlandse correspondenten melden dat er zeker vier explosies zijn gehoord. Twee waren in het stadcentrum en twee bij een metrostation. Ook ging het luchtalarm in Kiev meerdere keren af. Of er bij de aanvallen slachtoffers of gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Volgens het Oekraïnse parlement zijn er ook luchtaanvallen uitgevoerd op Izium, in het oosten van Oekraïne. Daarbij zouden acht mensen zijn omgekomen, onder wie twee kinderen. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zeker 227 burgers omgekomen. Ook zijn volgens de Verenigde Naties minstens 525 burgers gewond geraakt. En zijn er meer dan een miljoen mensen het land ontvlucht. De meeste doden vielen door explosies. De VN zegt dat het werkelijke aantal doden en gewonden nog hoger kan zijn. Dat meldingen vertraagd binnenkomen. Ook het aantal verwachte vluchtelingen wordt mogelijk nog naar boven bijgesteld. Als het vluchtelingen zo blijft oplopen... ...kan dit volgens de VN de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw veroorzaken. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een videoboodschap... ...het verzet van de Oekraïnse bevolking geprezen. Hij zei dat elke Rus een felle tegenstoot van burgers kan verwachten... Zelensky noemde de Russische militairen verwarde kinderen... die volgens hem niet weten waarom ze Oekraïne binnenvallen... en worden misbruikt door hun leiders. Volgens hem zijn sommige soldaten op de vlucht terug naar Rusland. In Duitsland is het jacht van een Russische oligarch in beslag genomen... schrijft Zakenblad Forbes. De eigenaar is een van de Russen aan wie de Europese Unie sancties heeft opgelegd... vanwege banden met de Russische regering. Het jacht is omgerekend 540 miljoen euro waard... Het heeft onder meer twee helikopterplatforms en een sauna aan boord. En het grootste zwembad dat ooit op een jacht is gebouwd. Het weer vanochtend in het zuidwesten, eerst nog wat bewolking. Later schijnt overal de zon bij 10 tot 12 graden. Ook morgen is het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 It's gonna be all right. Buenos días. Lo reconozco hace mucho tiempo, no te escribía. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía. Pero hoy me levanté pensando en ti. Pensando en ti. Buenos días.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 Zijn ti ik heb En el deze otra noche en el in het leven. Gaan me leven, no de leven lokaal, ik ben hier, ik ben hier, ik y sigo aquí, esperando por ti, otra noche Angeles, de aquí no salgo. En tu char esperando que tú me escribas algo. Esta vida is es buena, no la niego. Sin embargo, de que tú no estés conmigo, con la culpa cargo. Vuelve, que te café se me enfría. Perdona lo infantil, voor un tiempo de rebeldía. Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto. Porque en la foto de vuestra yo se suponía.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 Te espero aquí, otra noche en el lei, otra noche en el lei, e aunque esta oída me gusta, sin ties algo injusta, ganas no me falta de llegar, la vida lo caseba y sigo aquí, esperando por ti, otra noche nella ley, otra noche en el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 me high. Bruno, Bruno says it looks like rain. Why is he telling me? doing so, he floods my brain. Abuela, guess si the umbrella. Rianos on his way Santa Monica Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say again. upside your, up, your, up, your head. Radio station is up. W G -A -P. op 106.9 RF we living in let me tell ya man it's man can eat a tall when things are big that should be small you can tell what magic spells we'll be doing for brass and i'm I'm never find Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tot nu toe zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zeker 227 burgers omgekomen. Ook zijn volgens de Verenigde Naties minstens 525 burgers gewond geraakt... en zijn meer dan een miljoen mensen het land ontvlucht. Het 60 kilometer lange Russische konvooi dat onderweg is naar Kiev... staat volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie al een tijdje stil. Volgens de VS zijn de strijdkrachten zich mogelijk aan het hergroeperen...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 Je gevallen, het er nog na.